Met het NOS de Partij van de Arbeid wil de rol een speciale werkgroep stelt voor om de koning geen rol meer te geven in de formatie. Verder zou bij een kabinetscrisis de premier niet meer naar de koning moeten gaan, maar naar de Tweede Kamer. Met de voorstellen wil de Partij van de Arbeid waarborgen dat in Nederland geen sprake is van een politiek koningschap. In de Tweede Kamer wordt al langer gepraat over modernisering van de monarchie. VVD Tweede Kamerlid Ineke Desanché-Hamming verlaat de Kamer. Ze wordt voorzitter-directeur van de werkgeversorganisatie in de technologische industrie. Desanché zit sinds juni 2003 in de Kamer en voert onder meer het woord over de AOW en pensioenen. En ze is voorzitter van de Kamercommissie voor Financiën. De Libische rebellen zeggen dat speciale eenheden jacht maken op kolonel Gaddafi... Opstandelingen denken dat hij in zijn geboorteplaats zit. In het zuiden van Tripoli zijn rebellen van huis tot huis gegaan om Gaddafi aanhangers gevangen te nemen. In een verlaten ziekenhuis in Tripoli zijn tientallen lijken gevonden. Op de parkeerplaats lagen nog eens twintig lichamen, vermoedelijk van strijders van Gaddafi. ABN AMRO schrapt de komende jaren 2350 arbeidsplaatsen waarvan 1500 via gedwongen ontslag. Het afgelopen half jaar boekte de bank een winst van 864 miljoen euro. Een jaar geleden was er nog bijna 1 miljard euro verlies. Het betere resultaat is het gevolg van hogere opbrengsten en lagere kosten. Toch moeten er mensen uit omdat de bank de efficiëntie wil verbeteren. FNV FNW-bondgenoot is geschokt door het aangekondigde ontslag. Griekenland heeft het buitenland om hulp gevraagd bij de bestrijding van bosbranden in het noordoosten van het land. Een gebied van ongeveer 2500 hectare staat in brand. In Griekenland is het momenteel extreem droog en er staat een sterke wind. Daardoor zijn de branden moeilijk te bestrijden. Frankrijk en Spanje hebben al elk twee busvliegtuigen gestuurd. Het weer vanmiddag vooral in het oosten, zware buien met kans op hagel en zware windstoten. Het wordt 20 tot 27 graden. Het weekend is fris met maximaal op 19 graden. Morgen zijn er veel buien. Zondag is het vaker droog. Dit was het. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A28 Groningen Zwolle tussen Veen en Assen. En op de A59 zierikzee Oost tussen de knooppunten Zonzeel en Hoijpolder.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 Body. 6.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en... is. C-E-M-M I see you comb your hair And Give me that grin It's making me spin now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 Summer heat Deep in the darkest hour, That's when you feel the power That's when no nobody care me No care Why don't you see some then yeah.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 Zandvoort op 106.9 CF2FM was an early morning yesterday I was up before the dawn And I really have enjoyed my stay Must be moving on Like a king without a castle Like a queen without a throne I'm a on a lover And I must be moving on yeah. Now I believe in what you say In my youth Like a ship without an anchor Like a slave without Can't tell. I just one.